Twee uur. NTO Radio 1 met Joanneke van den Bergen. Een hele goede middag. Het aantal gedwongen opnames in psychiatrische klinieken in Nederland rijst de pan uit. Om een idee te schetsen, het aantal dwangopnames zonder spoed is in tien jaar tijd met 80% gestegen. En dit terwijl het kabinet juist het tegenovergestelde wil: verblijf in een psychiatrische kliniek moet worden teruggedrongen, vinden ze in Den Haag. Waar komt die stijging door en wat kunnen we er tegen doen? Daar gaat het zo over in één vandaag na het NWS-journaal.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 Grote opticienketens krijgen steeds meer last van goedkopere concurrenten. Blijkt uit cijfers over het laatste kwartaal... van het moederbedrijf van Pearl en iWish. Voor het eerst in jaren daalde de winst... Drogisterijen verkopen inmiddels ook brillen... en dat heeft gevolgen voor de opticiënts, zegt deze droogisterijhouder. Dat betekent dus dat die taart die er is... over meer partijen verdeeld moet worden. Dus uh, ja, hevigere concurrentie in de markt uh, voor de optiek. Er worden de laatste jaren steeds meer brillen verkocht. Dat komt enerzijds door de vergrijzing... maar ook doordat het dragen van een bril in de mode is. In Mail in Brabant heeft een militair gisteravond in een supermarkt... een gewapende overvaller overmeesterd. Hij bedreigde hun cashère met een mes en de militair werkte de man tegen de grond. De politie heeft hem meegenomen. In Alphen in Brabant is een politieagent onwel geraakt door drugsafval. Hij ademde chemicaliën in waardoor hij last kreeg van zijn luchtwegen... En uit voorzorg is hij naar het ziekenhuis gebracht. Willem II gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel na ongeregeldheden bij Willem II NAC Breda. De aanklager wil dat Willem II 7500 euro betaalt en de vakken met fanatieke aanhang één wedstrijd leeg laat. Supporters op die vakken gooiden in december vuurwerk naar in de richting van spelers van NAC. De man van 20 die gisteren in Almere in een woning werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De politie weet nog niet wat er is gebeurd gisteravond in het huis. Drie Almeerders van 17, 19 en 20 zijn aangehouden. Twee verdachten werden bij de woning gearresteerd... de derde meldde zich later op het politiebureau. De wedstrijden in de halve finales van de KNVB-beker van vanavond... gaan definitief door. De voetbalbond overwoog dat omdat het erg koud is... maar het is niet koud genoeg om de wedstrijden te verplaatsen. AZ neemt het vanavond op tegen FC Twente... en Willem II gaat naar de Kuip om tegen Feyenoord te spelen. Spits Soul van de Tilburgers voelt mee met de fans en heeft nog wat tips om warm te blijven. I think they ze gonna have a bad time. <laughs> I recommend them to drink some beer and and sing louder than they used to do. Ja, alcohol drinken bij de kou, bier drinken en hard zingen dus.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 Mensen die in gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen... die kunnen gedwongen worden opgenomen. En uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak... blijkt dat er een grote toename is van die gedwongen opnames. Hoe zit dat? Daar gaan we het zo over hebben. Nou, en of praten of misschien wel klagen over de kou. Ook 30 jaar geleden deden we dat al volop. En straks praten we door over deze heerlijke winterhit met Henk Spaan zelf. En in feite of fictie kijken we naar de Powernap. Die had natuurlijk al een goede naam, maar dat die zoveel effect heeft. We weten, want die Powernap eigenlijk heel veel brengt. In 10, 15 minuten kom je terug met 35% meer oplettendheid, energie en alertheid. 35% meer energie en alertheid door de Powernap. Dat gaan we checken, maar nu eerst gedwongen opnames in de psychiatrie nemen toe. Jo, Janneke van den Bergen. Eén vandaag. De Raad voor de Rechtspraak maakte vandaag be cijfers bekend... over het aantal gedwongen opnamen in de psychiatrie... en dat is best een schokkend beeld. Nederland is vorig jaar 26.000 keer... een psychiatrische dwangbehandeling opgelegd. Niet eerder was dat getal zo hoog, schrijft de NRC. Het aantal dwangopnames zonder spoed is in 10 jaar tijd zo'n 80 procent toegenomen. Ja, lang maar 80 procent. Stevige cijfers. Dus waar gaat het precies om? Uh, ja, iemand wordt gedwongen opgenomen als die een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. En er zijn twee soorten van zo'n gedwongen opname. Je hebt dus een spoedopname. Daarvoor moet een burgemeester toestemming geven. En een opname zonder spoed. En daar gaan dan weer een rechter en een psychiater samen over. En die zijn allebei dus gestegen? Ja, die uh, spoedopnames met 34 procent, en je hoorde het net al, die niet-spoedopnames met uh, zelfs 80 procent. Ja, en is ook duidelijk, Lambert, wat de reden is... voor de stijging van die gedwongen opnames? Nou, in de nrc hoogleraar Gezondheidsrecht Johan Legemate uh, deze stijging aan de kortere opnames in GGZ-instellingen. Doordat de opnameduur in de zorg verkort is... worden psychiatrisch patiënten te snel naar huis gestuurd... en daardoor wordt de kans op terugval groter. Oké, okay, dus dat zou een oorzaak uh, kunnen zijn. je dankjewel. We gaan verder praten over het gedwongen opnemen van mensen. met psychiater en bijzonder hoogleraar. Openbare geestelijke gezondheidszorg Niels Mulder. en met ervaringsdeskundige Meme Meijer. Een hele goede middag, beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Mulder, um, kunt u eens schetsen. wat de situatie is. waarin u een rechter adviseert dat een, uh, een persoon gedwongen moet worden opgenomen? Ja, dat is bijvoorbeeld uh, wanneer iemand in een situatie thuis zit. die uh, in erbarmelijke omstandigheden. zonder water, uh, licht, gas. allemaal afgesloten. doordat iemand zijn rekeningen niet betaalt. doordat hij dermate achterdochtig is. instanties niet meer vertrouwt. en uh, heel erg psychotisch is. En dan worden wij gevraagd om uh, bij iemand te komen. en te kijken of dat inderdaad zo is. En uh, dat noemen we dan maatschappelijke teleurgang. En dan kan iemand gedwongen worden opgenomen. om dan uh, hopelijk een behandeling uh, in te stellen daartegen. Maatschappelijke teleurgang. Um, en dan is er nog het verschil tussen met spoed en zonder spoed. Waar zit hem dat in? Ja, bij zo'n situatie die ik net schetste... dan hoeft het niet uh, de dag zelf. Dan kan je nog wel uh, soms een aantal dagen wachten... of zelfs een paar weken... als het niet uh, heel erg vriest uh, in normale omstandigheden. Uh, maar als het spoed is, dan is het bijvoorbeeld de situatie... dat iemand een einde aan zijn leven wil maken... omdat hij heel ernstig depressief is... of omdat uh, stemmen hem die opdracht geven. Dan moet je acuut handelen, want dan kun je niet nog een paar dagen wachten. Begrijp ik het goed dat als het, als het met spoed is... dat diegene eigenlijk een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving? Ja, dat is vaak wel zo. Ja. Dat is vaak het geval. Um, is het in het algemeen iets waar mensen beter van worden? Van zo'n zo gedwongen opname? Helpt het ook? Echt? Het, is een, het is een uiterste redmiddel... maar uh, ongeveer de helft van de patiënten wordt er inderdaad wel beter van. Omdat uh, ja, de, de situatie is dermate slecht... dat uh, het gaat al gauw beter als je dan opgenomen wordt. De helft, zegt u. Dus de andere helft wordt er niet beter van? Nee, dat is uh, soms niet zo. Ze worden dan misschien wel uh, in betere omstandigheden... maar uiteindelijk zijn ze vaak na zo'n opname toch erg teleurgesteld... in dat het onder dwang moest gebeuren. Mee mm -hmm. um, Meijer, u bent een van die personen die ooit uh, gedwongen opgenomen is geweest. Ja, klopt. Hoe, hoe, hoe kwam dat? Um, ja, ik was erg in de war. En ik had het idee dat ik wereldvrede moest uh, bereiken samen met iemand. Dus ik was het huis uitgegaan. En ik was in het appartement van mijn vader. En ik had het idee dat de AIVD me opdrachten gaf om water te drinken. Om de mensheid te redden. Dus, uh, maar uh, ik kon daardoor ook uh, vergiftigd worden en doodgaan. Het dus wel was heel angstig ook. Het was ontzettend angstig. En je hebt al die stemmen in je hoofd. En um, ja, het is heel moeilijk om daarover te praten. Want ik dacht dat ik daar niet over mocht praten van de AIVD. Dus ik zei er ook niks over. Ik durfde er ook niet over de telefoon over te praten. Want ik dacht, uh, de IVD luistert de telefoon af en dan weten ze wat ze zeggen. Dus ik wilde het liefst iemand face-to-face -face spreken. En uh, ja, ik had echt het idee van elke keer als ik wat dronk... van oh, ik kan of de mensheid redden of ik kan vergiftigd worden. Maar elke keer dronk ik dan. Maar ik wist soms niet van, uh, word ik de volgende dag wel wakker? Ja of nee? En dus... is dat iets wat geleidelijk? Aan groeit, of is dat dan in één keer de situatie waarin u zich bevindt? Uh, ja, bij mij was het geleidelijk aan gegroeid. Ik was in Cuba en ik uh, zat in de Landelijke verkiezingsprogrammacommissie van een politieke partij uh, van de PvdA. En toen uh, was daar uh, een man en die stelde mij de hele tijd vragen of ik homo, of ik, uh, wat ik van een film vond waarin homo's voorkwamen. En ik dacht van, goh, die probeert te testen wat ik uh, van homo's vind en of ik homo's wel aardig vind. Misschien wil hij wel kijken of ik geschikt ben voor een functie in de landelijke politiek. Dus uh, langzaamaan groeide dat. En toen kwam ik dus terug uh, van Cuba. En toen zei ik tegen mijn zusje... nou, die en die, die was waarschijnlijk een geheim agent. En toen zei mijn zusje... ja, maar vond hij je niet gewoon leuk? Stelde die je daarom ja. niet al die vragen? En toen dacht ik van... ja, maar ja, dat kan niet, want hij was getrouwd. En ja, hij dus droeg de argwaan hem. was gewekt... en langzaam maar zeker werd hij steeds groter, uh, zegt ja. u. Is die opname uh, achteraf gezien goed voor u geweest? Voor mij wel, ja, want uh, ik, mijn hele slaapritme was ontregeld. Ik sliep niet meer, ik wilde uh, geen medicijnen nemen... omdat ik zo'n last had van de bijwerkingen. Ik kreeg er depressie van, uh, dus ik wilde geen medicijnen nemen. En daardoor kon die psychose ook niet uh, gekeerd worden, zeg maar. Dus voor mij is de opname wel goed geweest. Ja, dus u hoort bij die 50 die er baat bij... Heeft gehad. Ja, ik ben in 2009 opgenomen geweest overigens. En in 2013 heb ik ook gedwongen opgenomen gehad. Tweemaal? Ja, en twee, twee keer. keer bent u er beter uitgekomen? Ja. ja, ja. Oké, okay, dat, dat is fijn. Uh, is het voor u in te schatten of het nog een keer zal gebeuren? Het is dus twee keer eerder uh, geweest... Um, of heeft u het idee, ik weet nu wel wat ik moet doen om het, om het uh, te voorkomen... als het al kan überhaupt, dat weet ik niet. Nou, aan de ene kant, het is een ziekte. Dus je kan uh, net zoals met een lichamelijke ziekte niet zeggen van zo... en nu worden we niet meer ziek. Maar uh, net zoals met lichamelijke ziekte weet je wel dat stress... Uh, het is voor mij ook goed om af en toe nee te zeggen en niet uh, te druk te hebben. Maar ik heb me ook uh, nu wel eens vrijwillig laten opnemen voor een korte periode... Er zijn dus veel meer gedwongen opnames nu dan tien jaar geleden. Waar denkt u dat het door komt? Um, zelf denk ik dat het goed is als mensen snel vrijwillige zorg krijgen. Als mensen niet eenzaam zijn. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld nu ook heel veel lieve mensen om me heen... Uh, ja, die allerlei dingen met me doen. Ik heb weer werk. Als je in een isolement zit en geen ritme hebt... dan heb je denk ik eerder een terugval... En ik denk dat het belangrijk is als uh, het taboe op psychische aandoeningen doorbroken wordt... zodat je ook eerder hulp gaat zoeken. Ik schaamde me daarvoor namelijk ook heel erg om überhaupt over psychiaters te praten. Dus ik dacht, met mij is niks aan de hand. Ik lig niet in bed, dus ik ben ook niet ziek. Ja, dus dat is ook een belangrijk punt, zegt u. <coughs> dat het taboe er niet meer is. En meneer Mulder, wat denkt u, waardoor, waardoor is die stijging nou zo toegenomen de afgelopen tien jaar? Ja, het is denk ik een optelsom van, uh, van, van verschillende dingen. Hetzelfde zien we in het hele verwarde mensen debat. Uh, het, het is aan de ene kant denk ik een verschraling van een aantal voorzieningen... die we gewoon vroeger wel hadden. Mensen die laagdrempelig uh, hulp konden krijgen... ook in situaties waarin het nog niet zo heel slecht gaat. Uh, mevrouw Meijer geeft duidelijk ook aan... het begon bij haar geleidelijk. Nou, dat zien we gelukkig bij de meeste patiënten. Als we op tijd die signalen kunnen oppikken... en dan met dingen die we dan bijvoorbeeld bemoeizorg noemen... iemand die dan nog niet echt iets wil... maar waar nog geen dwang nodig is is omdat het nog niet zo heel erg gaat. De mogelijkheden tot bemoeizorg worden steeds lastiger. Uh, mensen moeten volmondig instemmen dat ze zorg willen, anders mogen we dat eigenlijk van de zorgverzekeraar die zorg niet bieden. Mensen moeten een eigen risico betalen nu, uh, om uh, zorg te krijgen. Nou ja, als je dan ge eigenlijk geen zorg wil, terwijl het al wat slechter met je gaat, je moet dan ook nog zo'n eigen risico betalen. Dat uh, werkt allemaal tegen, doordat mensen, dat mensen die zorg ook inderdaad niet gaan accepteren. Nou, dan escaleert het soms. En dan kom je echt met zo'n dwangopname, pas eigenlijk als het al te laat is, en dan moeten we toch ingrijpen omdat het dan zo ernstig is, wat mevrouw Meijer ook duidelijk aangeeft. Maar juist in dat voortraject zijn er steeds minder, voor, minder mogelijkheden gekomen. Ja, dus u zegt het ligt voor een deel dan bij hoe we de zorg nu geregeld hebben. Um, heeft het aan de andere kant ook. Te maken, dat hoor je dan ook weer eens, dat het met een soort intolerantie uh, die ja. je toeneemt voor mensen met ja. psychische problemen. Ja, ik denk dat dat een andere factor is, inderdaad. Dat uh, uh, we minder tolereren als mensen zich vreemd gedragen op straat of uh, uh, als er uh, met buren zijn, uh, mensen die zich vreemd gedragen, dat we dat niet tolereren. Dat we misschien sneller aan de bel trekken. Dat we ook verwachten van politie en anderen dat er dan wordt ingegrepen. Dat de politie dat eigenlijk ook van de geestelijke gezondheidszorg verwacht. En dat de drempel waarin we dan ingrijpen misschien wel wat lager is geworden. Dat ja, zou zeker kunnen. Waar ja. ligt dat dan aan, denkt u? Dat, dat, dat die tolerantie afneemt? Nou, misschien is er ook een soort angst. Het wordt stigma viel al even voor psychiatrische patiënten dat die gevaarlijk zouden kunnen zijn. En dat we dat ook sneller willen voorkomen. Dus dat we dan ook eerder met die maatregel ingrijpen. Uh, maar omdat is dat we... stigma dan toegenomen? Ja, dat zou best wel eens kunnen. Doordat de psychiatrische patiënten heel veel negatief in het nieuws komen. En dat zijn echt grote uitzonderingen, maar het komt dan toch in het nieuws. Is het beeldvorming misschien wel in negatieve zin toegenomen? de laatste jaren. Dat helaas. is jammer, natuurlijk. Ja, ja, precies. Uh, mevrouw Meijer, dat, dat, u schetst net al dat, dat u ook een taboe voelde. Hm. Voelt u ook dat ja, die tolerantie uh, minder is geworden? Nou, minder weet ik niet, maar ik was gepromoveerd op Imago... en toen had ik de diagnose schizofrenie gekregen. En ja, schizofrenie, dat koppelde ik allemaal aan hele gevaarlijke dingen, zeg maar. Terwijl, uh, Elin Sachs is hoogleraar psychiatrie en die heeft zelf ook schizofrenie. Ja. Um, er is ook een bekende Nobelprijswinnaar op het gebied van game theory... die uh, schizofrenie had. Dus er zijn ook hele mooie voorbeelden van mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben. En uh, is dat belangrijk dat dat, dat dat meer uitgedragen wordt? Of hoe zou dat dan kunnen verbeteren, denkt u? Ja, ik denk dat de positieve verhalen van mensen die er bovenop zijn gekomen... en hoe ze dat gedaan hebben en dat ze daar steun voor hebben gehad... van familie, vrienden en allerlei lieve mensen die er ook zijn in de maatschappij. Ja, dat is eigenlijk wat u nu ook hier vandaag doet. Hè? En, en in de krant vandaag, om, om te laten zien... Goh, het heeft voor mij heel goed uitgepakt. En het hoeft niet, je hoeft je er niet voor te schamen. Dat is eigenlijk ja. wat u heel belangrijk vindt. Ja, en ik heb heel veel steun gehad. Ik heb uh, een vriendin met wie ik regelmatig nu naar de sportschool ga. Um, ja, ik heb vrienden om me heen. Uh, een vredesorganisatie opgezet. Samen met nog andere mensen zetten we ons in voor vrede. Dus uh, ja... Dat is belangrijk. Ja, ja. Meneer Mulder, um, we hadden het net al even over... hoe dat allemaal in de zorg is geregeld. Uh, in het begin van het programma uh, werd professor legemaat aangehaald. Die zei, uh, het komt doordat mensen heel snel weer... uit hun instelling ontslagen worden uh, en naar huis mogen. Bent u het daarmee eens? Nou, uh, het zou kunnen zijn dat dat voor een heel klein deel bijdraagt. Uh, maar net als ik weet meneer Legermaten dat ook niet zeker. Het bijzondere is dat we hebben wel cijfers over dwang zoals we het net naar buiten hebben gebracht. Maar we hebben eigenlijk geen cijfers over opnameduur. Het zou kunnen zijn dat die verkort is. Uh, en dat mensen dus inderdaad uh, in een wat minder genezen toestand, om het zo maar te zeggen, naar huis gaan. Maar dat weten we eigenlijk niet. Het is eigenlijk heel vreemd dat dit soort cijfers in Nederland... worden niet centraal verzameld. Uh, we kunnen daar dus ook niet over rapporteren. Dus het zou kunnen, maar ik, uh, ik weet zeker van mijn collega's in de klinieken dat die mensen pas naar huis sturen als het enigszins kan. Daarbij is, moeten we wel aantekenen dat de uh, zorg bij mensen thuis... De laatste jaren juist niet is toegenomen. Terwijl we dat eigenlijk wel willen. We willen mensen meer thuis behandelen. We zien dat de teams die dat moeten doen, die zijn uh, bekende, bekende wachtlijsten uit de, uit de geest, geestelijke gezondheidszorg. En die ja. teams die zijn dus over Die kunnen eigenlijk niet goed die ambulante zorg bieden. Dus die combinatie van die twee zou ook een van de bijdragende factoren kunnen zijn. Nou denk je toch, Nederland is het een van de meest welvarende landen ter wereld. Uh, maar als je het allemaal zo hoort, denk je. Ja, zijn we dan wel genoeg ingericht op mensen met een psychiatrische ziekte? Of ja, heel, je hebt helemaal beter. gelijk. We hebben zelfs ook al een van de beste GGZ-behandelingen uh, uh, in Nederland. In ja. de wereld. Ook GGZ-zorgsystemen, dat klopt ook. Maar wat wij doen, is wij zijn heel erg goed aan die achterkant. Wij zijn heel erg goed in, als het echt slecht gaat met mensen... om die dan op te nemen. Die dwangcijfers zijn enorm hoog. Uh, dat kost ook heel veel geld. Dat willen we er ook aan besteden, blijkbaar. Maar wat we niet doen, is dat we dat geld... wat we aan de achterkant inzetten, naar de voorkant schuiven... om te voorkomen dat het zo erg wordt. Daar wordt juist niet in geïnvesteerd. En dat is het bijzondere, dat we uh, eigenlijk... Ja, net als de, de criminelen je zou willen voorkomen... dat mensen dat doen, en niet opsluiten als het te laat is. Ja, dus preventie, zegt u, is eigenlijk exact. ontzettend ja. belangrijk. En juist die preventie is eigenlijk de laatste steeds verder afgebouwd. Een punt van aandacht dus. Hartelijk dank Meemey Meijer en professor Niels Mulder voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Better Come get it, van Badfinger was dat. We naar een nieuwsupdate van de NOS. In het natuurgebied de Deurnense Peel woedt sinds dinsdagavond een veenbrand... die moeilijk onder controle is te krijgen. Het moerasgebied ten oosten van Deurne is namelijk moeilijk bereikbaar voor de brandweer. De brandweer sluit brandstichting niet uit. nos verslaggever Jeroen Wielaert, die ging op zoek naar het vuur. Het is heel duidelijk te ruiken aan de bosrand vlakbij Liesel... Witte berkenbomen, kijk er dus door, maar ik zie niks. Twee wandelaars, ook niks gezien, hè? We hebben alleen rookontwikkeling gezien, maar geen vuur. Maar we zijn er wel kunnen doorwandelen. We hebben wel ons een beetje afgeschermd met een sjaal voor de mond. Niks op de vlucht voor de brand. Nee, dat is ons toch niet opgevallen, nee. We hebben de brand geroken, maar niet gezien. Dus uh, veel brandweermannen, maar de brand zelf hebben we niet gezien. Wij verblijven in Deurne en wij waren hier op wandeling. En eerst kwamen we al twee brandweerwagens tegen die een hond gered hadden die door het ijs gezakt was. En daarna kwamen we de brandweer tegen die op de rookontwikkeling afgekomen was. Maar dat is het dan ook. Maar het is allemaal heel droog. Het ligt heel droog natuurlijk. Hè? Ja, dat is wel duidelijk. Ja. Maar niks, geen chaos van heftige evacuatie. Ja, hier wel weer een controleauto van de brandweer, maar dat is het dan ook. Ja, hier is ook heel weinig bewoning in de buurt, dus vandaar... Er... Geen Californische of Portugese toestanden. Nee, ik heb toch de indruk dat het hier wel, wel beter mee valt. Dan je kan misschien aan die brandweerman nog ja, eens vragen. Ja. En die weet misschien weer. In die rode auto zat de hoofdofficier van dienst, Thijs Verheul. Ik krijg het uit het verhaal van deze wandelaars niet de indruk van iets wat helemaal uit de klauw loopt. Terwijl het niet te blussen is. Ja, dat is allebei waar. Dat is inderdaad vreemd. Het loopt niet uit de hand. En het is inderdaad ook niet te blussen. Het, de brand zit in een gebied waar we er niet bij kunnen. Waar geen voertuigen en ook geen mensen kunnen komen. En de brand die breidt zich gewoon heel uh, een klein beetje voor beetje uit. Penetrant, dat is het. Ja, dus het stinkt. Het geeft uh, overlast qua stank, maar verder uh, niets. Ik kwam net door dat Liesel. Ik kreeg ook niet heel erg de indruk dat het dorp daar in grote zorg is uh, verzonken. Nee, de mensen in Liesel zeggen vroeger brandde het maanden aan één stuk, zeggen ze dan. Ja. Wat staat jullie dan verder nog te doen? Nou, voor ons is het vooral blijven monitoren. Goed blijven kijken wat er gebeurt. We hebben op dit moment een drone-team van uh, de, onze buurregio hebben we hier. Met een drone proberen we in kaart te brengen hoe de brand zich ontwikkelt. We hebben ook iemand hier die kijkt naar uh, natuurbrandontwikkelmodellen. Waar gaat hij naartoe? Weten ze dat in Liesel niet met die geschiedenis? Nee, maar dan. Uh, <laughs> dit is uh, ja, een soort van de nieuwste ontwikkeling. Er wordt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. naar uh, hoe branden zich ontwikkelen in de natuur. En ja, dit is voor hen ook een uitdaging. Gelezen moment om ook onderzoek te doen naar van hoe dat ook in het echt gaat. Een verbod om vogels te voeren vanwege rattenoverlast in Amsterdam Zuidoost. Een Rotterdammer die zijn woning bij de markt al ontvlucht vanwege een rattenplaag en huizen in Beeldhoven die van binnenuit kapot worden gevreed door ratten. De rat is een lastpost, dat mag duidelijk zijn. Maar onze optimist van vandaag die denkt daar heel anders over. Boswachter Arjan Posma, u houdt van ratten. Ik vind ratten hartstikke leuk. Ja, maar toch eerst even de andere kant. Waarom vinden de meeste mensen ratten dan zo vies? Uh, nou, van oudsher, heel lang geleden, als wij een wintervoorraad hadden verzameld en dat stond ergens in een mand of een pot te bewaren achter in de hut, ja, dan kwamen die ratten, stiekem toch nog binnen en die aten je wintervoedsel op. En dan lag er nog een keutel in, misschien daarin gepist. <tied> Dan was je wintervoorraad verpest, ja, dan is het een drama. Ja, dat is toch ook vies? En dan maak je daar, ja, maar dan is het eigenlijk onze schuld dat we die pot niet goed hebben afgesloten. Ja, op die manier, ja. Oké, ja, oké. Okay, okay. en, en wat is dan het grootste misverstand dat er bestaat over ratten? Dat ratten dus vies zijn. Want ratten zijn niet vies. Ratten zijn extreem schoon. Ze zitten zich de hele dag te wassen en te poetsen. Um, alleen op plekken waar wij veiligheid neergooien, daar zit ook voedsel tussen. En daar komen ze dus op af. Maar ze komen dus eigenlijk op onze veiligheid af. En dat kunnen ze overleven omdat ze eigenlijk zo verschrikkelijk schoon zijn. Dus wij zijn eigenlijk... Wij zijn de viesbeuken. De viesbeuken, als ja. ik het goed begrijp. Oké, okay. en uh, waarom duiken nu overal die ratten op? Kunnen ze niet echt in het koude weer? Nee, um, een paar jaar terug toen is er een verbod gekomen... op een aantal soorten rattengif. En op de plekken waar wij in de stad een hele hoop rotsen bij elkaar hebben... zoals bijvoorbeeld die markthal in Rotterdam... Uh, daar kon je dus heel makkelijk die ratten in toom houden... door met gif te gooien. Maar dat gif dat zorgt voor resistentie bij de ratten. En na een tijdje was dat verboden. Nu moet je dus netter worden. Nu moet je het dus beter opruimen. Maar ja, we konden het altijd lekker makkelijk door wat gif in de hoek te strooien. Konden we het daar een beetje binnen de perken houden. En dat lukt nou niet meer. En nou is het opeens, dan wordt het al snel een plaag. Want het gekke is dat er is geen één dier dat zo dominant is als de mens in Nederland. Dus alle dieren moeten zich daar een klein beetje aan aanpassen. Aan, aan te zien reageren. En zolang die dieren netjes achter een hek zitten uit te sterven, vinden we dat fantastisch. Willen we er t-shirts van dragen? Maar zodra een dier een beetje slim is en ook gebruik gaat maken van ons, ja, dan, hebben we meteen, dan wordt dat meteen een plaag. En terwijl er steeds minder natuur is, ervaren we gek genoeg meer overlast. Maar u zegt dus eigenlijk ook: in dit geval is het weer onze schuld dat we niet meer Het is onze eigen schuld. Wij de veranderen de wereld en wij moeten het netjes schoon houden. Ja. Ja. Hoe, hoe ziet u dat voor zich? Je uh, um, hoe, hoe gaat zo natuurlijk een heel, heel een mooi optimistisch verhaal... maar hoe kunnen mensen en rat nou een beetje meer hand in hand gaan? Dat is eigenlijk, eigenlijk begint het bij ons. Hou je boel een beetje schoon. Hou je boel een beetje schoon. Kijk, we hebben tegenwoordig hebben we al... in de meeste plekken hebben we kliko's. En niet meer vuilniszakken. Nou, dat scheelt een enorm stuk. Uh, dus er is al minder uh, waar ze terecht kunnen. Daarom zie je op plekken waar er heel veel eten bij elkaar komt... dan krijg je concentraties. En op plekken waar mensen heel veel brood dumpen... daar krijg je concentraties. Er komen niet alleen meeuwen op af en eenden op af. Maar ja, daar gaat een rat natuurlijk ook gebruik van maken. Heeft u ook een rat als huisdier? Nee, mijn zus heeft altijd wel een rat gehad. Ja? Huisdier, ja? Dat is, Zie je mensen soms met zo'n rat in ja, hun dek, nou, toch? Ja, in de punk, in en daarna. Echt? En het zijn hele slimme, makkelijke dieren. Uh, ze zijn heel sociaal. En uh, ook het idee dat uh, ze enorme ziektes voortbrengen... Dat als je naar de cijfers kijkt, dan klopt er helemaal niks van. Nou, U gaat het nog verder opnemen voor de rat. Arjan neemt plaats achter het spreekgestoelte. En vertel ons waarom we niet zonder die rat kunnen. Ja, de rat is een dier met een heel slecht PR-bureau. Al duizenden jaren lang maken we die rat zwart... want hij eet ons wintereten op. Maar die rat is juist een zeer intelligent dier. En extreem schoon, onze rotzooi maakt hem niet ziek. En de rat is gewoon een knaagdier. En als we kijken naar uh, uh, uh, van die lieve kleine knaagdiertjes uit, uh, uit Zuid-Amerika... als we kijken naar uh, leuke konijntjes, dan vinden we ze allemaal schattig. Maar een rat, precies hetzelfde soort dier, die is opeens heel vies. Eigenlijk zijn wij de viespeuken, zoals ik net al zei. Want wij laten de rotzooi achter. En een rat is zo slim dat hij van ons gebruik kan maken. En dat vinden we onmiddellijk bedreigend. Daar willen we in snoeien. En dat hoor je op allerlei plekken. De stand van zilvermeeuwen is gedaald met 40% de afgelopen 20 jaar. Maar de overlast van zilvermeeuwen, daar hebben we nog nooit zo last gehad. En wat noemen we het dan meteen? Een plaag. Maar er is geen één dier dat zo zijn stempel drukt op de Nederlandse omgeving als de mens. En alle dieren reageren eigenlijk op ons gedrag en op wat wij voor elkaar krijgen. Dus als er ergens ratten zitten, dan zitten die er echt dankzij ons. En niet... Zomaar poef, komen ze als een demontje uit een andere dimensie voorgeploept. Nee hoor, en dan zitten ze in je keukenkast. Als wij die keukenkast openlaten, als wij rotzooi maken... ja, dan reageert de natuur erop. Dus ratten zijn helemaal niet eng. Ook het idee dat ze ziektes voorbrengen, dat is eigenlijk niet echt waar. Um, er zijn een paar ziektes, zoals ziekte van vuil, maar het aantal, aantal mensen dat daar ziekte van wordt per jaar... dat is een handje vol. Als je kijkt hoeveel miljoenen ratten er zijn... en hoe dicht ze bij ons leven... dan hebben we dus belachelijk veel contact nodig om één keer ziek te worden. Onze kat, onze hond, heeft veel meer zoonoses, zoals het heet, dan die rat. Uh, duiven zijn veel meer ziektebreng grotere ziektebrengers dan ratten. Um, uh, als we kijken naar ons vee, dan zijn er aan de Q-koorts veel meer mensen doodgegaan dan al die miljoenen ratten... in de afgelopen decades voor elkaar hebben gekregen. Dus onze dieren die we heel dicht in huis halen... zijn misschien eigenlijk nog wel gevaarlijker... dan die zogenaamd smerige rat. Nou, de rat zou trots op u zijn. Boswachter Arjan Posma nam het op voor die gezellige rat. Hartelijk dank. Ja, Alle optimisten die zijn terug te vinden op de sites van 1Vandaag en Radio 1... en op het 1Vandaag YouTube-kanaal. Bent u zelf een optimist? Mail dan naar radio@eenvandaag.nl. Het is koud en daar willen we het dan ook allemaal heel erg over hebben. Goedemorgen Nederland, het is ijskoud vandaag. En het KNMI heeft zelfs code geel afgegeven vanwege de gevoelstemperatuur van min 15... In de winter van 1987 was het ook zo koud... en werd er ook veel over gekletst. tv Henk Spaan en Harrivin vonden dat het tijd werd... om over al het gezever over de kou te stoppen... en scoorde per ongeluk een enorme hit met het nummer Koud, hè? Straks praat ik met Henk Spaan over de kou en het kletsen over de kou... en Lammert, jij verdiept je in de powernap... Ja, die zou maar liefst 35% meer energie opleveren. Maar ja, of dat nou echt zo is, ik ga het zo even proberen, denk ik. Oh, lekker. Het antwoord komt straks even voor drie uur. Nu eerst het NOS Journaal. Radio 1. Eerst maak ook: Door een stroomstoring op Schiphol kunnen geen KLM-vliegtuigen vertrekken. Het is onduidelijk wat er aan de hand is. Andere luchtvaartmaatschappijen hebben geen last van het probleem.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 Er staat één file, Joanneke, jo die staat hier bij Rotterdam op de A20 richting Goudaap. Van Schiedam tot Rotterdam-Krooswijk in 4 kilometer, 10 minuten extra reistijd. Joanneke van den Bergen. Eén Vandaag. Ja, één Vandaag gaat lokaal tot de gemeenteraadsverkiezingen. Schijnen we ons licht op thema's waar het plaatselijk echt om gaat. Deze week zijn we in Den Helder. Welke verkiezingsthema's zijn voor u van belang voor de gemeenteraadsverkiezingen?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 Ja, en helder dus. De Marinestad is een van de armste steden van Nederland. Volgens de gemeente heeft 1 op de vier mensen... te maken met problematische schulden. Een deel van de politieke partijen wil dat de overheid gaat ingrijpen... en de schulden gaat overnemen. Zal dat in de praktijk ook gaan werken? Verslaggever Laura Korst zoekt het uit. Vooral op deze dag is het heel druk. Hè? En mensen komen acht uur s morgens hier al. En dat begint pas om negen uur. Ja, de eerste, persoon, die eerste uh, zeven mensen die krijgen een nummer. Ja, de rest moet... Uh, naar huis. Het juridisch u voor mensen met schulden... in het wijkhuis in Niel den Helder loopt altijd storm. De portier heeft het er druk mee. Ik heb meegemaakt zelf 18 mensen hier. Maar ja, ik zeg sorry, maar ik kan maar 7 mensen uh, blij maken. De rest moet weg, ja. Zijn er veel mensen met problemen hier? Heel veel, heel veel. Je kan van alles bedenken, heel veel. Ja. Er komt net een meneer een nummertje vragen. Ja. U kent hem? Ja, die man heeft zoveel problemen. Hij komt bijna elke week hier. Ja. En wat voor vraag heeft u vandaag? Eén papier, ik heb nodig van uh, media markt. ben ik nu printen hier. U komt alleen een printje maken? Ja, ja. alleen printen. Maar dan hoeft u toch niet bij de raadsman? Kunt u niet even naar een winkel om een printje te maken? Het daar geen intercafé. Het is geen internetcafé? Ik heb het net gezien. Het lijkt wel een heel simpele vraag voor zo'n overvol juridisch spreekuur... Maar Jean Bijma van de organiserende hulporganisatie Mee in de Wering... kijkt er totaal niet van op. Hij staat zeker voor anderen, want er is een uh, vrij constante vraag... bijvoorbeeld ook naar eenvoudige uh, dingen, zoals uh, uh, bellen met een instantie... Een, een kopietje maken, een printje draaien, een brief schrijven... een cv maken voor sollicitaties, ook een grote... Het zijn uh, al eenvoudige zaken waar mensen op stuk lopen, hè? uiteindelijk... Bijna 800 mensen komen jaar in jaar uit in de schuldhulp terecht in Den Helder. Bijma, die er al 25 jaar in de achterstandsbuurten werkt, kent de problemen goed. Het jaar voordat de euro kwam. Toen zag ik dat de schuldenproblematiek begon. Ja, dat heeft niks met de euro te maken, maar gewoon het mobiele telefoontje kwam. Je zag, ziet ook dat voorzieningen uit een helder vertrekken, zoals de Nuon, de Belastingdienst. Dat is ook een hele grote oorzaak geweest van de schuldenproblematiek, omdat mensen niet meer ter plekke hun zaakjes konden regelen. Maar ze moesten een callcentrum bellen. En dat werkt gewoon voor een bepaalde doelgroep, werkt dat helemaal niet. Schets die doelgroep eens? Dat zijn eigenlijk uh, lage letterden. Analfabeten, digibeten. En dan moet je niet alleen maar denken aan nieuwe Nederlanders... maar evengoed aan de gewone Nederlander. Ook daarvan heeft 20% moeite met lezen en schrijven. En dus met het regelen van zijn zaakjes. En dus met het bellen van een callcenter gaat het dan al mis? Dan gaat het goed mis. Zakt uh, de broek wel eens af in dit werk? Dat u denkt van na. Uh... De broek zakt regelmatig af, ja. Ja, ja, ja, ja. Vorige week een huilende meneer, dakloos, uh, geen inkomen. En die moet dan via de Digit een uitkering aanvragen. Nou, dat is wel moeilijk als je geen huis hebt. ja. <lacht> en de taal niet spreekt. Digit is, is een prachtig instrument. DigiD. De DigiD is ook een ramp. Mensen raken hem kwijt, vergeten hem, ontkennen hem. Dat ze hem ooit gehad hebben. Dat is al een feest op zich natuurlijk. Ik kan er ook al van genieten hoor, maar dat stopt gewoon niet. Ja, ik bedoel, heb je nog niks gezien? Ik heb ook wel een Somalische vrouw gezien met een doos vol boeken van Boek en Plaat. Ja. Hoe ze daar vanaf kwam. Oh, die werden maandelijks toegestuurd. Ja. Boek van de maand. En een torenhoge schuld bij Boek en Plaat natuurlijk. En het niet begrijpen. Ik bedoel, wie maakt zo'n vrouw in godsnaam lid van boek en plaat, hè? Ik zeg maar iets dat zie je dus ook. Het, zijn, het hoeven geen grote dingen te zijn, maar mensen lopen er zo kapot op. U zegt dat het al van voor de euro, dus al 16 jaar speelt in Den Helder. Waarom is dat nooit verbeterd? Omdat uh, armoede en schulden hebben niet op de politieke agenda gestaan. En ook gemeentelijk niet, want er ligt nu pas een armoedenota, hè. Dus het is, uh... nu, pas. nu pas? De eerste? Ja. Uh, het zijn toch hun kiezers? Het zijn wel hun kiezers, maar uh, als je hier wat aan wilt doen... dan moet je wel de beurs trekken. Er is werk genoeg in Den Helder overigens, hoor. Uh, vacatures genoeg, maar allemaal gekwalificeerd personeel. En de groep waar wij het over hebben, die heeft gewoon geen goede opleiding. En daar is niet in geïnvesteerd, onvoldoende. Het, het hoeven helemaal niet zulke uh, dure, jarenlange trainingen te zijn... Een uh, heftruckchauffeur kost 500 euro. Dan kunnen ze aan het werk in de offshore. En ik moet ook zeggen dat elke uh, nieuwe overheidsmaatregel... hoe goed bedoeld ook... onmiddellijk leidt tot een toename van klanten. <laughs> ja, luister, begint ook iemand te lachen. Nou, ik weet nog goed op de dag dat uh, de toeslagen werden ingevoerd... dat er ongeveer 200 mensen met een blauwe envelop voor onze deur lagen. Letterlijk 200, die aan het vechten waren ook... En allemaal in paniek waren. Wat gebeurt ons nu weer? Want hoezo aan het vechten waren? Nou, omdat we maar 10, 20 mensen helpen op een ochtend. En, en eh, toen het ingevoerd werd... Ja, waren honderden mensen met die blauwe envelop in de weer. Ongeveer de helft van de politieke partijen hier... wil dat de gemeente de schulden van mensen met problemen overneemt... door middel van een doorbraakfonds. Het idee is dat dan zo stressvrij aan een oplossing kan worden gewerkt. Wat vindt u daarvan? Ik zie er wel heil in, hoor. Maar... Het gaat niet om grote schulden in dit geval. Het gaat om kleine schulden, kleine betalingsachterstanden... die een snelle oplossing behoeven. Ja. Voorkomen dat door incasso kosten ja. dat heel snel oploopt? Ja. Ja. ja, dat klopt, ja. Maar de mensen met echt problematische schulden... Oh, u schudt uw hoofd. Ja, die blijven in dezelfde situatie. Die zullen gewoon weer uh, uiteindelijk onder beschermingsbewind moeten. Het is, het is de vraag of ze hun doel halen... van uh, reductie van uh, 30% uh, mensen in bewind. De problematiek is groot en weerbarstig, absoluut. Ja, de eerste armoedenota is er dus in Den Helder. En dat is geen overbodige luxe. Vrijdag praten we onder meer met de verantwoordelijk wethouder... vanuit Café Restaurant Leuk in Den Helder. En morgen hebben we opnieuw een reportage vanuit Den Helder. Is het Rob Scholten Museum een vloek of een zegen voor de stad? Al jaren wordt daarover gesteggeld. <middels> Lasse, Johan. Waar heb ik dat eerder gehoord? Ja, de eerste waaghalzen die hebben zich al op het ijs gemeld. Het KNMI geeft code geel af. En in Oostenrijk is vanwege de lage temperaturen... tijdelijk het boerkaverbod opgeheven. Kortom, het is koud.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 Is koud dus, zelfs volgens Weerman Marco Verhoef. Hier in gesprek met de NOS-collega Winfried Bijens. Ja, Zo'n dag dat iedereen het heeft over hoe koud het is... dat deed ons in gedachten teruggaan naar de winter van 1987 en 88. Niet per se vanwege de extreme temperaturen... maar wel vanwege de winterhit van dat moment. Zeg, het jij het weer besteld? Fokken weer! Hey. koude tenen, koude hoes. Lekker. Ja, koud hè? Dit nummer van Harry Vermegen en Henk Spaan stond 30 jaar geleden de hele winter in de top 40. En we blikken erop terug met Henk Spaan zelf. En een hele goede middag, meneer Spaan. Hallo. Koud hè? Ja, het is koud. Min 7 zag ik vanmorgen in mijn auto. In 7. Wat vindt u van zulk uh, weer eigenlijk? Uh, nou, pff, het weer in zijn algemeenheid interesseert me niet ontzettend veel. En toch zit ik wel uh, vaak op uh, Weer.nl te kijken... Uh, wat, wat of de vooruitzichten zijn. Dus dat is met elkaar in tegenspraak. Maar bent maar, u iemand die de, die de schaatsijzers uh, gaat slijpen? Als, nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee, dat, nee, nee. dat niet. heb ik wel mijn hele leven gedaan. Maar uh, ik, ik denk dat ik nu te bang uh, ben om uh, iets te breken... als ik het ijs op ga. <lacht> nou, zo oud bent u nou toch ook weer niet? Nee, niet zo verschrikkelijk oud, maar ik weet het niet. Mm. Helmpje op. Misschien. Helmpje op, zou geen kwaad kunnen. Z ziet er ook niet uit. <lacht> Maar komt dit liedje dan toch weer in het hoofd als dit, als dit weer zich aandient bij jezelf? Bij nou, het is wel zo dat zodra het begint te vriezen... dat uh, de, de radiostations wel zo vriendelijk zijn om het nummer uit de kast te vissen. Dus het legt u dus ook geen windeieren dan. Verdient u daar nog ja, een beetje aan? Ja, een kwartje. Een kwartje. Nou, is toch lekker. Um, hoe kwamen jullie erbij bij dat nummer? Koud, uh, het is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, er was een nieuwjaarsreceptie op de Dam in het Koninklijk Paleis... En uh, wij hadden een rubriek bedacht, die heette Bovenop het Nieuws. Uh, Harry en ik hadden een soort geel, uh, raar geelblauw zogenaamd verslaggeversjack aan. Nou ja, jij, jij kent het nog wel van, uh, van uh, Pownet, denk ik. Mm -hmm. En uh, hoe je er dan uitziet als ja. je uh, <lacht> mensen ongevraagd gaat interviewen. <lacht> ja, dat deden ja, wij dan. En het eerste item, dat speelde zich daar dus af, die nieuwjaarsreceptie. En het was min 14. Uh, Harry heeft aan al die politici en hoogwaardigheidsbekleders... die daar naar binnen gingen op de dam maar één vraag gesteld. Koud hè, excellentie? En uh, het was meteen een hit. Want een paar dagen later uh, gingen we ergens anders draaien. Kwamen we mensen van een of andere journaalploeg tegen. En die zeiden jullie worden hartelijk bedankt. Want uh, ons hele item is versteerd door mensen die heel hard koud herriepen. Dus uh, zo, zo ging het eigenlijk. En een paar, paar weken later hebben we een, een, pla, een plaat gemaakt... Ja, en zo, zo geschieden. Hey, want even ja. voor, de, voor de jongere luisteraars onder ons, Pisa en later jullie programma Verona. Het waren behoorlijk populaire tv-programma's. Ze trokken soms wel 3 tot 4 miljoen kijkers. Waardoor ja. scoorde dat zo goed? Uh, nou, ik denk dat uh, wat wij deden bestond niet. Um, het was brutaal en uh, licht satirisch. Uh, het, nou, maar vooral was het redelijk brutaal. Dus. Um, Vooral dit item gingen we ongevraagd gewoon naar allerlei uh, evenementen toe. En gingen we mensen interviewen. Vooral uh, hoogwaardigheidsbekleders. <lacht> en uh, ja, die vonden dat al of niet leuk. Um, en dat, tro dat trok dus wel bekijks. Ja, ja. Het, het, het liedje uh, is natuurlijk een beetje sarcastisch van ondertoon. Uh, dat ja, dat meen ik te horen. Vindt u dat wij Nederlanders gewoon te veel over dat weer ouwe hoeren? Nou, daar gaat het liedje wel over natuurlijk. Ja. Want uh, als het eenmaal vriest, dan, uh, inderdaad, dan, dan, dan uh, is dat voortdurend een gespreksonderwerp. U bent en, niet zo'n uh, weerklager zelf? Of ook, ook wel lekker toch Nee, nee, nee hoor, helemaal niet. niet? Nee. Ik nee. fiets uh, elke dag. En uh, of het nou regent, koud is of, lekker, of warm is, maakt me niet uit. Maakt niet uit. Tegen weer en wind in, zitten. gewoon lekker ja. op de fiets. We ja. kwamen zelfs een hele actuele fansite tegen, koudheb.nl. Ja, die heb <laughs> ja. ik wel eens gezien. Ja, en wordt u daar een beetje warm van? <laughs> nou, dat is altijd leuk. Ik bedoel, het programma uh, heeft. Uh, uh, nou ja, we werden toen natuurlijk wel uh, door de officiële tv-pers afgezeken. Uh, de, door de recensenten. Maar uh, het kreeg toch wel een zekere cultstatus. En die heeft het misschien nog wel. We staan ook nog op een Belgische parodie. Uh, afgelopen december werd dat een winterhitje. Laten we even luisteren. Zeg, het de geld weer besteld? Moet ik weer. Hey. Last van koude tenen, koude oren, koude vrouwen. vies. Oh en ook nog al die regen op de kop. Weinig wind, dat is voorkomt een hele koude. Koud hè? Wat is het koud hè? Heerlijk koud. Koud hè? Wat is het koud? Ah, het is zo koud. Ja, het Belgische radioduo Peter en Julie uh, is dat. Hebben ze Ja, netjes vind is wel een... heel erg leuk. Dit. Ja, toch wel? Eh, hebben ze ook om toestemming gevraagd of hoe gaat dat? Ja, dat dacht ik wel. Maar dat weet ik niet zeker meer. Maar ik geloof dat ik uh, vorig jaar een mailtje hierover heb gekregen. En toen dacht u, nou prima, leuk. Ja, natuurlijk. Toen me. Ja. Hey, want toen werden ze dus ook nog mutsen uh, met, met, met, met, die, met die koud slogan verkocht. U zei, ja. met, nou krijg een kwartje als, die, als dat nummer wordt gedraaid. Maar heeft u daar nog een beetje aan verdiend? Ja, en die, die muts. mutsen, dat was wel een. Dat was echt wel een, <laughs> een, een. Voor ons vrij prettig item. Want uh, ik weet niet meer, die waren 2 gulden 25 of zoiets. Ja. Maar we verkochten er wel uh, 100.000 van. Zo. En we hadden een uh, soort van. Uh, royalty deal met Veronica, zodat er voor ons ook nog wel wat overbleef. En wat heeft u daarmee gedaan? Met dat geld? Ja. Uh, dak op mijn huis in Frankrijk van uh, laten leggen. <lacht> Lekker geïsoleerd, warm ja. dak. Ja. Um, gaat u de deur nog uit vandaag, is de grote vraag. Want het is, het is koud, ja, het sneeuwt. Misschien met een koud muts op, op het hoofd. Ik weet niet, heeft u die Nou, nog? dat was ik niet van plan om die persoonlijk nog te dragen nu. Dat zou misschien <lacht> een beetje potsierlijke indruk maken. <lacht> maar, maar gaat u nog uh, de fiets ik ga, op? Ik ga wel de deur uit. Of ik ga fietsen op met de auto, dat moet ik nog even besluiten. Nou ja, ik wens u in ieder geval heel veel succes... en hartelijk dank voor dit gesprek, Henk Spaan. Tot je dienst. Dag. Nieuwsupdate van de NOS. De VVD in de Tweede Kamer wil dat belastinggeld teruggevorderd wordt... dat naar de Britse tak van de hulporganisatie Oxfam is gegaan. Ondanks werd natuurlijk bekend dat medewerkers van de Britse afdeling... van Oxfam in Haiti seksfeesten hielden. Uh, tot grote afkeuring natuurlijk uh, wereldwijd. Als dat niet kan, dan, dan moeten eventuele nieuwe subsidies worden gekocht... zegt Kamerlid Becker. Om uh, hoeveel geld gaat het? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hallo. Ja, het is niet helemaal duidelijk om hoeveel belastinggeld het totaal gaat dat in het project van Oxfam, Oxfam in Haiti uh, is ge gezet. De minister heeft het over een bedrag van uh, 15 miljoen dat weer uh, in een bedrag van 8,2 miljoen uiteindelijk in Haiti is uitgegeven. Maar mm -hmm. dat is samengesteld uit geld van de hulpactie en belastinggeld. Dus ik kan nog niet exact zeggen hoeveel het is, maar dat het om, om uh, een aantal miljoen gaat is wel zeker. Uh, en dat de VVD dat onacceptabel vindt dat met dat geld in dat project uiteindelijk uh, ja zulke misdragingen hebben plaatsgevonden, uh, heeft er mij ertoe gebracht om uh, te, in, in het AO aan de minister te gaan vragen om dat geld terug te halen. Ja, nou dat is een begrijpelijk sentiment natuurlijk. Maar heeft het ook kans van slagen?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 Nou ja, als dat in dit geval nog niet blijkt te kunnen, omdat de richtlijnen en de regels nog niet scherp genoeg zijn. Ja, want dat is ook het geval. De VVD zegt die regels, gedragsregels, zouden eigenlijk veel scherper moeten. Maar als dat op basis van de huidige regels nog niet kan, ja, dan wil ik de minister vragen of ze niet uh, geld kan korten dat in de toekomst eventueel naar Oxfam zou gaan. Zodat het signaal helder is uh, dat er wel financiële consequenties worden verbonden aan dit soort gedrag. Ja, maar ik begrijp van nu dus in de toekomst is mogelijk wel uh, mogelijk dat dat belastinggeld uh, wordt wordt wordt op een andere manier wordt geregeld. Ja, dat zal ik aan de minister vragen in het uh, debat dat we hierover hebben op 6 maart. Kijk, mijn eerste voorkeur is dat het geld wordt teruggehaald. En als dat niet kan, ja, dan zal het wellicht moeten worden gekort uh, op toekomstige middelen voor Oxfam. Maar linksom of rechtsom uh, is het van belang dat er wat gebeurt. En er is niks gebeurd, terwijl het ministerie het al wel wist in 2012. En dat vind ik erg onbegrijpelijk. Dus uh, daar zal ik ook de nodige vragen over stellen. Veel succes, Bent Bekker, Kamerlid van de VVD. Feit of fictie? Ja, een dutje doen op het werk. Niet heel veel mensen doen het, maar het schijnt wel heel veel voordelen te hebben, Lambert. absoluut. We slapen namelijk veel te weinig met z'n allen. En dat kan op langere termijn hele vervelende gezondheidsklachten met zich meebrengen. In het WNL-programma Stand van Nederland gaat het vanavond over slaapgebrek onder de Nederlandse bevolking. En in die uitzending zit Wil Nijsten, bedrijfsadviseur, en wil is lovend over Dutjes op het werk.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 heb je nou net even zo'n powernapje gedaan? Eigenlijk, uh, nou, het lukte niet goed. Ik moest toch een beetje wennen. Nee, nee, nee. Nog even oefenen. Ja. Maar goed, 10 na 15 minuten power zoals dat wordt genoemd, zorgde dus voor dat je 35% alerter en energieker bent op het werk. Nou ja, dat klinkt natuurlijk als een goede vooruitgang. Ja, echt een win-win situatie voor zowel werknemer als werkgever, mits het natuurlijk allemaal klopt. Nou, ik hoop het, want ik kan inderdaad wel een powernap gebruiken. Om die 35% extra effectiviteit te checken, belde ik met Gerard Kerkhoff. Hij slaapte Deskundige aan de Universiteit van Amsterdam. En ik vroeg me eerst naar de voordelen van zo'n powernap. Als je het binnen de 20 minuten doet... dan wordt dat vaak aangeduid als powernap. Dat begrip, dat suggereert natuurlijk al heel duidelijk... dat een relatief korte tijdsinvestering... een relatief grote winst oplevert. Dat doet het over het algemeen. Maar het is van korte duur. Die winst is dat je twee tot drie uur alertheid toegenomen is. Dat je sneller reageert, kortom... Het geeft over het algemeen een prestatieverbetering. Goed, die powernap moet volgens Kerkhof dus onder de 20 minuten blijven. Dan geeft het dus inderdaad een prestatieverbetering. Ja, want het gaat om een lichte slaap. Dus de effecten zijn van korte duur, omdat je met een powernap niet die effectieve slaap van een goede nachtrust kunt vervangen. Maar toch ben je dus drie uur lang effectiever. Uh, ik belde ook nog even met Reinier de Groot van het Nederlands Slaapinstituut en ik vroeg hem of hij bedrijven een powernap momentje voor het personeel aan zou raden. Ik kan me een heleboel bedrijfstakken voorstellen waar het praktisch niet uitvoerbaar is. En ook niet iedereen is in staat om even op een stoel een dutje te doen. Dus je moet het ook kunnen. Maar als je het kan, leidt het tot toename van je productiviteit. En onder de voorwaarde dat het echt beperkt blijft tot een powernapje, geen echte slaap en ook niet in bed, maar bijvoorbeeld op een rustige stoel, dan heb je daar als werknemer en als werkgever een meerwaarde. Nou, er zit alleen maar positieve kanten aan, dus aan die powernap. Maar even terug naar de stelling, Lammert. Klopt het dus ook dat je 35 effectiever bent na zo'n powernap? Ja, dat vroeg ik aan Gerard Kerkhoff, de slaapdeskundige. Of dat nou precies 35% is, ja dat is een slag in de lucht. Dat eh, zal ook verschillen tussen mensen. Bij de een werkt het sterker dan bij de ander. De een heeft geen slaaptekort, de ander wel. Er zijn leeftijdsverschillen, dus je moet al helemaal geen percentages willen noemen. Want dat schept ook weer allerlei verwachtingen. Ja, dat percentage van 35 procent, dat is dus uh, ja, dat is eigenlijk fictie. Want het is niet voldoende onderbouwd. Maar je wordt wel degelijk alerter en meer energiek na zo'n power-nap. Het geeft je echt een. Energy boost. Nou, lekker. Je gaat het zo vast nog eventjes proberen. Ja, ja um, lijkt me goed. En dan horen we jou helemaal uitgerust tegenvieren met training vandaag. Kun je alvast vertellen waar je het over gaat hebben? Ja, een heel opmerkelijk verhaal over de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Hij reisde jaren met een uh, vals paspoort, blijkt nu. Hoe dat zit, uh, dat uh, vertel ik straks <lacht> verder. En een wel heel opmerkelijke kandidaat heeft zich gemeld... Voor het Amerikaanse congres. En ik weet niet of er iemand heeft zitten slapen en een powernap heeft genomen en een fout heeft gemaakt, of dat het echt zo is. Maar op die lijst staat Elvis Presley. Nou ja, zeg. We horen ja. we straks meer. Dankjewel, Lambert. Tot straks. Tot zo.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 LED-licht van LampDirect bespaart geld. Dus wat let je? Ga direct naar LampDirect.nl.